De EU wil dat het plan voor het stabilisatiemechanisme voor morgen klaar is om de beurzen te kalmeren. De Italiaanse regering boycolt dit jaar het filmfestival van Cannes. Aanleiding is een satirische documentaire over corruptie en machtsmisbruik in Italië. En de gebrekkige hulp naar de aardbeving in Laquila. De documentaire is in Cannes geselecteerd voor het hoofdprogramma. De Italiaanse minister van Cultuur heeft een uitnodiging voor het festival afgeslagen. Omdat hij vindt dat de film het hele Italiaanse volk beledigt. De regisseur van de documentaire en linkse Italiaanse politici in het Europarlement veroordelen het besluit van minister Bondi. Op de westelijke Jordaan-oever is een begin gemaakt met nieuwe vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Dat heeft de Palestijnse onderhandelaar Eric had gezegd na een gesprek met de Amerikaanse bemiddelaar Mitchell. Volgens hem is dat gesprek het start zijn geweest voor hervatting van het vredesoverleg dat al bijna anderhalf jaar stillegt. Er is nog geen rechtstreeks contact geweest tussen Israëlische en Palestijnse onderhandelaars. De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat zo snel mogelijk moet worden begonnen met rechtstreekse gesprekken. Het weer overwegend bewolkt in het noorden en zuidoosten, ook af en toe zon. Later vanmiddag in het oosten, Kansbembui. Morgen wisselen bewolkt en overwegend droog. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Show.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 ja, ja, die hebben in Veem uh, behoorlijk huis gehouden had ik uh, begrepen. Cool, en, en, en dan was er bij jou nog een illustre gezelschap uh, wat uh, zich een beetje aan de fullmonties. Maar zij hadden zich de fullmonties uh, genoemd. Fullmonties, ja. De... En... <laughs> en het was echt een hele geslaagde avond. Uh, ja. Die hebben ook echt uh, de boel helemaal geënterteind. Ja. En uh, ja, dat was, uh, was fantastisch. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond ze uh, allemaal fantastisch. Want ze ja. hebben allemaal uh, heel uh, ja, inzet getoond.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 En uh, die zeggen ook van, jongen, jongen elke week, dat, uh, dat is een heftige opgave. Ja, Raymond van Duin bedoel jij? Uh, ja, ja, ja. En wie, wie zijn die andere? Peter... Uh, uh, Peter uh, Bogaard. En? Fred? En Fred uh, van de Klikspaan. Ja, achter hem weet ik eigenlijk niet Nou, oké, okay, goed. Het is Fred van de Klikspaan. Maar de, de, de, de kenners kennen hem. Uh, ja. Peter Bogaard en Fred die hebben veel verstand van muziek. Ja. Nou ja, Raymond is voorzitter van en Nederlands Handvoort. Ja. Dus die moet er ook verstand van hebben. Ja. En uh, ja...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 Kom je ook even kijken, ja. dat, is, uh, dat ligt wel in de bedoeling. Dus... Iedereen, iedereen is van harte welkom. Dus, ja. uh... Uh, hoe laat begint het? Nog even voor uh, alle duidelijkheid. Vanaf 8 uur. Vanaf acht uur.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 Dat is af en toe ook niet te herkennen. <laughs> Want sommigen zijn nu helemaal kaal. En toen hadden we toen heel veel lang haar. Dus, ja. uh, <laughs> ja, en net zo, die komt hier nou uh, akoestisch uh, spelen. Ja, samen met Eber Jong en ik geloof ook uh, uh, papa Luigi.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 Back to reality. Back to life. Back to reality. Back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 I'll be sleeping for life, you feel me? These let me dream my days, and I will live a night nice. Don't wanna hear me say, I didn't have the time I got a record up the oven, and that's something Ain't nobody stopping that, stopping that from coming I gotta ride a little bit more Style what you waiting for? Cause I don't know Hey yo, I think it's time to give it a go What you waiting for? Cause I don't know. I, yo, I think it's time to give it a go. What's that you take me for? Cause I don't know. Nah, no, I don't. da da da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 Nou, leuk bruggetje geslagen, want uh, de huidige winnaars uh, van de Rob Akdaword die hebben afgelopen woensdag zeg maar, het, uh, het, uh, ja, het hoofdpodium uh, mogen betreden en als openingsact van de verrijdingspop mogen beginnen. En aan de telefoon hangt, uh, als het goed is, uh, de drummer van Ethereal, de yeah. yeah, Ethereal... Ja, goed Elko, je, je mag het verbeteren. Oh. Uh, ja, nou ja, Elko van der Bier, hij is de drummer van de band. Uh, het is geloof ik, want, want ik heb de, bij de tweede voorronde had ik begrepen van uh, presentator PP Fischer van, uh, van Patronaat, dat het je vierde band was. Of is? Uh, ja. ja, hè? Zestig keer, keer meedoen met vier band. Ja, nou ja, goed. In ieder geval uh, was je er weer bij, geloof ik. Uh, in die voorronde. En het uh, was een finale plaats. En je bent er uh, met je kornuiten uh, als er we weer naar uitgekomen. Ja, vier keer in zeg maar. <laughs> ja. En, nou ja, waar we over praten is natuurlijk even over woensdag. Want ja. uh, de bevrijdingspop hebben jullie mogen, mogen openen. Hoe was dat? Ja, dat was fantastisch. Ja? Het was, uh, kijk, je, je, we zijn een jaar met deze line-up bezig. We zijn een jaar optreden te doen en dan zie je heel veel zaaltjes. Mm -hmm. Maar dat, dat podium in Haarlem, dat is, dat, dat is, dat is zeldzaam Het was zo ontzettend groot.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 het geluidseiland eiland vrij groot. Dus dat was vooral uh, heen en weer roepen. Yeah. Uh, maar we vertrouwen Falco wat dat betreft volledig. Hij, ja. uh, hij, hij weet precies hoe hij ons neer moet zetten. Yeah. En uh, hij is daar absoluut een hele, een hele belangrijke factor in. Ja, uh, ga ik gelijk meteen naar de volgende stap. Want gisteravond en ik was vrijdagavond uh, bij de singer-songwriters in Exit in Rotterdam. En jullie gisteravond bij de Rock Alternative kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Ja. ja en uh, Was Falco daar toen ook bij? Of...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 ja, oké. Okay. <laughs> ik heb er nog steeds moeite mee, maar goed, het ja, komt wel ja, ja. goed. Ethereal, uh, dat, uh, dat is, uh, ja, jullie zijn dan nou nu gewoon echt goed bezig als het gaat om, uh, om iets neer te zetten. Uh, hè, flink bezig, ja. ik moet het dan het, het, het, het juiste woord er even bij pakken. Um, jullie hebben al uh, ook weer wat uh, nieuw materiaal uh, gemaakt. Is dat de reden waarom je vanmiddag ook uh, bij de toetsman Uri Dijk zit?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 Uh, daar gaan wij samen met een andere band de uh, uh, soundtrack, soundtrack van, uh, van verzorgen. Uh, daar gaan we misschien ook wat optredens uh, uit uitvolgen, hè? wat, wat met, met promotie. Yeah. Dus dat wordt heel erg spannend, maar met name natuurlijk die EP, uh, Lunacy Falls gaat die heten. Yeah. Uh, die is nu bijna klaar. Ik ben vanmiddag bij Uri om uh, de laatste drum track, uh, helemaal af te maken. Yeah. Uh, komende week worden uh, de, de laatste vocale delen worden opgenomen. Yeah.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 dat jullie een nou grotere studio gaan bouwen dat wij het live uh, bij jullie kunnen komen. Ja, dat is natuurlijk <laughs> nee, wel... Uh, nee, <laughs> nou, er is, is hier... Vraag hier vraag ja, uh, uh, er is hier een Grand Café gesloten. Uh, die heeft een beetje de afmeting van, van Exit, uh, Exit uh, Rotterdam. Dus het, uh, okay. het zou kunnen, maar uh, voor ja. onze studiobegrippen is het een beetje lastig. Maar, uh, ja, dan gaan we dat ding gewoon afhuren, toch? <laughs> het, het zou kunnen, maar ik, ik denk eerlijk gezegd uh, dat, we, dat we het beter over de EP kunnen hebben uh, hier dan als die klaar is natuurlijk. Uh, ja, lijkt me sowieso een uh, tof idee. Er zijn uh, twee liedjes eigenlijk helemaal of Twee liedjes waar we dus mee, uh, mee bezig zijn. Ja. En ja, als die af is, natuurlijk uh, wil ik graag langs om, uh, om jullie er alles over te vertellen. Helemaal goed. Ik uh, dank je voor de, de bijdrage. Ja, jij ook bedankt, ja. Ja, en uh, uh, we spreken elkaar ongetwijfeld, denk ik wel, hier. Ik te doen. Dus goed, okay. hier oh, is Oké. Ja, ja, dank je. Hier is Mary Had A Little Band met Car Ride.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 Somewhere else instead, now the cold catches me by fits and starts.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 Uh, interview heb ik uh, een tijdje terug uh, gedaan. Heb ik uh, uitgezonden voor uh, de ZFM uh, luisteraars. Maar ik ga je beloven dat ik het ook hier in Zondag in Kennenbeland uh, toch laat horen als zomer item. Dus dat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 Could never win. You were once a girl who wanted everything. Now you're just a bird that's lost its wings. With you.